Middernacht, dinsdag 4 september door Almegens met het NOS-journaal. In de peilingen blijft de PvdA inlopen op de SP. Vanavond kwam Peil.nl van Maurice de Hond met nieuwe cijfers daarover... en ook de peilingwijzer signaleert de trend. In die wijzer van de Universiteit Leiden... worden de belangrijkste peilingen gecombineerd tot een gemiddelde. Daarin is nog niet de jongste peiling... van de politieke barometer van Ipsos-Sinovate verwerkt. Daarin is de PvdA zelfs groter dan de SP. De VVD blijft volgens de barometer de grootste. De Amerikaanse acteur Michael Clark Duncan is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol in de film The Green Mile uit 1999. Daarin speelde hij John Coffey, een veroordeelde moordenaar. Duncan viel op door zijn imposante verschijning. Hij was bijna twee meter lang en 135 kilo zwaar. Voor zijn rol in The Green Mile werd hij genomineerd voor een Oscar. Daarnaast speelde hij in films als Armageddon, Planet of the Apes en Kung Fu Panda. Duncan kreeg in juli een hartaanval en sindsdien ging het slecht met hem. Michael Clark Duncan was 54 jaar. In het zuiden van Madagaskar hebben inwoners van drie dorpen tientallen veedieven gedood. Volgens de politie vielen zo'n 100 veedieven vrijdag dorpjes tegelijkertijd aan. Inwoners hebben vervolgens met kapmessen, speren en vuurwapens hun eigendommen verdedigd. Bij het geweld zijn zeker 67 veedieven omgekomen. Veediefstal komt traditioneel veel voor op Madagaskar, doordat dat steeds vaker het werk is van zwaar bewapende bendes, gaan de diefstallen ook steeds vaker gepaard met veel geweld. Onder de duizenden toeristen die mogelijk een gevaarlijk virus hebben opgelopen in Yosemite Park in Californië zijn ook Nederlanders. Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben 54 Nederlanders afgelopen zomer in tentcabines geslapen waarin het gevaarlijke Hantavirus is gevonden. Tussen de 35 en 50 procent van de patiënten overlijdt aan het virus. Het RIVM is gevraagd om contact op te nemen met de Nederlanders. Het weer vannacht brede opklaringen, maar ook nevel en mist. Overdag vrij zonnig en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Hartelijk welkom bij wat toch de eerste uitzending van het nieuwe seizoen is. Valt traditiegetrouw samen met de opening van het academisch jaar. Wat zegt dat over het wetenschappelijk gehalte van Kaasloenen? Wij vinden het altijd wel vrolijk en nodigen dan ook een rector Magnificus uit... die vandaag zijn openingsrede heeft gehouden. hebben we vandaag ook gedaan. Volgens ons dus een feestje. Maar de krant, NRC Handelsblad, vindt het helemaal geen feestje hoor vandaag. Universiteiten hebben het zwaar, schrijft de NRC op de voorkant. En academisch jaar opent niet met een feestje. En dat komt niet alleen omdat, euh, zoals ik op de tegenoverliggende pagina lees... op de VU 450 mensen moeten worden ontslagen. En ook hoogleraren wegblijven omdat ze niet eens zijn... met de bezuinigingen en met de koers van de universiteit. Maar ook omdat de politiek het niet snapt. De politiek wil maar niet begrijpen dat er geld nodig is... als Nederland toonaangevend wil blijven als kenniseconomie. En dat er geld nodig is voor kennisoverdracht en innovatie... voor fundamenteel onderzoek... Politici, overigens wel opgeleid volgens mij aan een universiteit in Nederland... zijn slechte leerlingen, blijkt. Um, er is één man die niet wordt genoemd in de krant... maar die wel ook vandaag zijn reden heeft gehouden... de rector, rector Magnificus van de TU in Eindhoven. En die heeft wel een heel ander geluid laten horen. Die is Vol enthousiasme heeft hij zijn studenten... die hij grote vrienden en vriendinnen van me noemt... uitgelegd dat de universiteit vol mogelijkheden zit en dat ze hun kansen moeten grijpen. De rector is je beste kameraad. Hans van Duin is rector Magnificus aan die TU in Eindhoven... en is vanavond te gast. Hartelijk welkom. Ja. Heb, jij Heb jij geen last van de politiek? Ja, we hebben zeker last van de politiek. en de universiteiten hebben we het moeilijk, maar uh, vandaag even niet. Oh. Vandaag was een feest... Uh, ik herken het wel, wat er net gezegd wordt. Dat uh, was bij ons vroeger ook zo. Dus uh, veel hoogleraren in de zaal. Uh, veel grijs. En uh, schelden op Den Haag. Te weinig geld. Te veel bemoeizucht. <laughs> het was ieder jaar hetzelfde. eigenlijk. Ieder jaar hetzelfde. En nu ook weer. En toch noemt... ook proberen dat krant te halen met quotes. Uh, daar zijn we eigenlijk van afgestapt. En we hebben de opening academisch jaar. Het is tenslotte start van het studiejaar. Het nieuwe studiejaar. Hebben we in handen gegeven van studenten. De studenten bij ons in Eindhoven... Die praten het aan elkaar, maken het programma, uh, regelen de muziek... Uh, zorgen voor de sprekers, traditioneel de rector als spreker... maar altijd twee sprekers van buiten. Mooie uh, mooi slotact en s'avonds een davelend feest. Dat is bij ons Kijk, eigenlijk de formule. Want studeren is een feest? Ja, studeren is zeker een feest, het is een voorrecht... Uh, Fantastisch natuurlijk om te mogen studeren en ja universiteiten hebben het moeilijk, maar ja zoals ik net zei vandaag even niet. En wordt er dus dat... dan vandaag niet op Den Haag gescholden in Eindhoven althans? Nee, nee, dit wordt niet genoemd. Dus ik heb in mijn reden uh, ben ik ingegaan op ons nieuwe onderwijs, uh, op de, de mogelijkheden, op de houding van de studenten, uh, de, de kansen die er liggen. Maar, maar geen, ge, geen kommer en wel. Ja. Kun, ik vind dat ook, laten we zeggen, dat het zijn ook alle, heel veel eerstejaars... die worden opgeroepen te komen. Ja. En die zitten dan in die zaal en dan kijk je naar die gezichten. Daar kan je eigenlijk toch niet over, over zoiets als langstudeerders... en de harde knip en allemaal ingewikkelde zeur dingen uit Den Haag beginnen. <lacht> dus dat laten we achterwege. Kunnen die studenten zoiets organiseren? Het is toch een plechtigheid, een academische plechtigheid? Ja. Huh? Nou ja, met een zekere eh, met, met grandeur moet dat eh, gedaan zeker, worden. Zeker, met, met vallen en opstaan ja? gaat dat. Ja? Dus we hadden natuurlijk toch in het begin, toen we dit deden... werden er cabaretiers uitgenodigd. <laughs> welke? Ik, heb, ik herinner me, Bart Chabot heet hij geloof Ja, die, Bart Chabot, zeker. Die hele drukke man... Ja. Nou, dat ging tekeer. Dat was echt niet... Dat hoorde niet bij de plechtigheid. Dus we vonden maar toch, dat is uh, toch leuk? Dat vind ik, dat we vind vonden ik, dat die studenten vind... ontzettend leuk. Maar ja, ja je moet toch balanceren tussen, tussen dat, het frivolen... wat die studenten willen, en toch ook het academische. Hè? Ja. De, en, uh, dus dat vond ik te ver gaan. En, uh, dus wij, wij sturen daar een beetje in. Dus, oh, maar, dus we houden toch de regie in handen. Uh, maar dat, vind niet, dat, dat vind ik niet eerlijk. nee. <laughs> Ze doen het of ze doen het niet? Ja, dat kan nou, toch niet? Ja, ja, een klein beetje gaat het in, het gaat in overleg. Hè? Maar, maar zij doen de suggestie en, en we hebben dat ook uitgelegd... dat dat eigenlijk toch niet kan. Want ik herinner me ook, ik mensen het naam kwijt... Guido Weijers, dacht ik dat hij... Ja? Okay. En die ging ontzettend keer over vrouwen. Hè? Dus dat vond ik ook echt totaal ja. ongepast. En, uh, en uh, ja, goed, er lachen ze op de hand, maar dat, ja. dat paste niet in de setting. Dus we hebben nu... Uh, we doen dat al jaren wat anders. He, dus we hebben een de, de Kuypers, André Kuipers gehad. Heel leuk, verhalen vanuit de ruimte. Vandaag hadden we de slimste vrouw van Nederland. Uh, Elke Gerards. Ja, Is die een... ook slim? Ja, die had een heel goed verhaal. Echt een inspirerend verhaal. Ook gericht op uh, onze studenten. Eh, dat je met vallen en opstaan toch een heel eind kan komen. Dus dat is, ze heeft... dat is maar dus gewoon een cliché, dat, kan, dat zou ik nog wel kunnen bedenken. Ja, maar ze had het toch aangekleed op een manier dat het die studenten aansprak. Zij, haar vakgebied is uh, psychologie, en dat is natuurlijk iets wat wij bijna gaan doen in Eindhoven. Want wij zijn de harde Bertha's. Dus die combinatie, om dat te horen, vond ik uh, eigenlijk wel heel heel fraai. En de studenten waren zeer enthousiast over haar verhaal. Nou, ja, dat vind ik een compliment want ja. En dat was één uh, spreker. Overigens dat, is, uh, zei Elke Gerards, net als Bartje Bot... wel eens te ga gast geweest <laughs> in Kazerloenen, ja. allebei. Maar goed, dit is dit terzijde. Ja. Ja. De tweede ja. spreker was uh, uh, Martin van Pernis. Hij is uh, president, een, een keurige president van Kiviniria. Dat is de organisatie van uh, het Koninklijk Instituut voor de ingenieurs in Nederland. Dus dat uh, nou, was een net gezelschap. En ik heb gesproken. Ja. Dat was leuke muziek. Ja, fantastisch. Nou, um, we gaan natuurlijk zeker ook over de inhoud van jouw verhaal... Hans van Duin hebben en over je visie op de, op de toekomst van de universiteit. Nou, is het, pak ik er één zinnetje op. Die, dat lijkt misschien een beetje arbitrair, maar ik viel mij toch op. Je sprak die studenten ook aan als grote vrienden en vriendinnen van me. Dan nou, heb ik altijd een groot ontzag gehad voor de rector... Um, Magnificus van de universiteit... En die heb ik nooit als een vriend beschouwd. Um, en ik, en ik, ik heb nu zelfs moeite om je te tutoyeren. Daar moet ik echt mijn best <laughs> voor doen. Het klinkt ook een beetje populistisch uit jouw mond. Als ik dat zo hoor. Ja, maar ze is... zijn helemaal niet vrienden en vriendinnen van je. Ik moet je zeggen, in ons, uh, wij zijn door. Daar, daar ging mijn verhaal over, over de transitie van ons onderwijs. We hebben de studenten ons ontzettend in geholpen. He, dus het is niet alleen uit de koken van de rector... of van een aantal hoogleraren... maar het is wel degelijk een hele belangrijke inbreng geweest... van de studenten. En uh, ik, ik ben heel erg close met de studenten. Daar sta ik me ook op voor. Ik geef zelf ook nog een college, een wiskundecollege... met een krijtje aan het bord. Ik vind dat prettig om met de studenten in contact te zijn. En ik wil ook tot uiting brengen door ze met door dat te zeggen, grote vrienden, vrienden hè, dat, ik, dat ik dichtbij hun staat, dat ik naar hun luister... en dat ik wel een soort vriend wil zijn van die... Van die nou, dat meen ik serieus. Ja, dus dat is toch een beetje mijn handelsmerk. Ik zeg dat vaker. Jij leest dat nou voor de eerste keer, maar dat zeg ik regelmatig. Dus... Ja, ik begrijp wel dat je dat zegt, maar het, val, het treft mij dan wel. Terwijl ik ook denk... Um, heeft kennisoverdracht niet autoriteit nodig? Nee, je haalt bewust, Je gaat bewust op hetzelfde niveau staan... Van de studenten? Nou, uh, niet op hetzelfde niveau. Door dat nou, te zeggen, ja. ik, ik stel het op prijs als studenten mij nog met u en meneer aanspreken. Oh, dat wel? Wat overigens uh, lang niet altijd gebeurt, maar goed. <laughs> dat, uh, <laughs> nee, je krijgt mailtjes. Daar staat boven hooi en uh, doei aan de onderkant en zo. Dus, uh, de... Ja, maar dat, dat lok je dan toch uit? Dat, nou, vraag weet ik niet, dat weet ik niet door dat te zeggen. Want ja, goed, gewoon grote... Ik bedoel, zo kan je ook met je kinderen omgaan. Dus dat, ja. dat vind ik toch iets anders. Dus ik ben... Uh, ik wil dicht bij ze staan, maar... Ik sta maar, niet me, helemaal... maar met afstand. Ja, maar dat vind, ja. Ik, dat vind ik paradoxaal. Dat vind ik echt raar. <lacht> ja, nou... Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dus, nou, dat uh, weet ik niet. Het uh, uh, is niet mijn bedoeling in ieder geval. Dus nee. ik vind het zelf... Uh, ja, het, geeft, het is voor mij een manier om, uh, om het te, te uiten naar die studenten. Ja. Ja. Nee, maar het, gaat, het gaat natuurlijk toch om van, uh, autoriteit. En, en autoriteit. Dat, ja, wat waar is, wat waar is, ontleen je je autoriteit aan? Nou, nou precies. Hè, dat is natuurlijk als je voor een bord staat met een krijtje in je hand... en je staat uh, twee keer drie kwartieren verhaal over divisiaalvergelijkingen te vertellen. Daar ontleen je autoriteit aan. Niet om wie je bent, maar toch uiteindelijk wat je daar voor dat bord staat te presteren. Nou. En, uh, en daar gaat het dan om. Ik, ik, ik begin dat ben ik serieus, belangrijk. daar komt je autoriteit vandaan. Ja, he? daar moet je ook vandaan komen. Maar mijn indruk is dat er een, in het onderwijs, ook universitair... een soort shift plaatsvindt. Waarbij die studenten eigenlijk steeds meer... en je zegt het volgens mij met zoveel woorden in je, in je reden vandaag ook... dat ze eigenlijk dezelfde regie voeren over hun studie. En dan vraag je je af, is dat niet toch en ik begrijp wel dat dat met de beste bedoeling is... maar dat het, is dat niet toch een omkering van de gang van zaken? Het gaat over kennisoverdracht. En die komt van mensen met autoriteit die ze baseren op hun kennis. En die gaat als het ware naar beneden, naar de studenten toe. Zijn we niet bezig het met z'n allen om te draaien? Denk ik niet. Het, het, het, het gaat wel een beetje die kant op wat je zegt. Ja. Maar, maar niet zo ver als je het nu uh, tot uitdrukking brengt. Kijk, het is wel zo... Je hebt een ouderwets beeld dan van het onderwijs. Als je, als je zo praat, zoals jij het nu zegt. Want uh, die studenten zijn natuurlijk niet allemaal gelijk. Ik bedoel, de ene wil theorie, de ander wil dit. En, en, en, en ze zijn allemaal verschillend. En ze hebben verschillende talenten en interesses. En da daar wil je aan appelleren. Hè? Dus ik denk dat dat ook de beste motivatie is voor de, voor de studenten. Dus wij hebben een systeem ontwikkeld in, in Eindhoven... waarbij een grote keuzeruimte is. Dus er is veel vrijheid om te kiezen ja waar je belangstelling ligt, natuurlijk binnen randvoorwaarden, hè? Dat, is, dat is duidelijk. Maar daar heb je, die hebben veel meer vrijheid de huidige studenten dan de vorige generaties. Want iedereen moest door dezelfde hoepel springen. Ja. En we hebben gezien, dat is eigenlijk in Nederland breed een probleem. Dat we heel veel uitval hebben in het eerste jaar bij de universiteiten. Dus de match met het, het VWO, hè? dus de middelbare school en de universiteit is heel slecht. Veel uitval. Degenen die blijven doen er eindeloos lang over. Dat is zeker bij Bertha en techniek het geval. Dus het systeem was, naar mijn gevoel, ook compleet vastgelopen. Hè? Dus uh, ja, een soort motivatiegebrek bij die studenten. Dus we proberen dat terug te brengen door ze eigen verantwoordelijkheid te geven... en, en door ze ja, zijn eigen keuzes te geven, te laten maken. Mm. Dus dat, dat is eigenlijk on, onze, onze gedachte. Het is niet uh, leven de vrijheid... want je moet wel degelijk aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Maar het is wel zo dat je niet allemaal... die fichaalvergelijkingen 1, 2 en 3 hoeft, te, hoeft mm. te doen... om een ingenieur te worden. Je kunt ook uh, volstaan en dan uh, ja, misschien wat managementvakken doen... of wat uh, ondernemerschap, want dat zijn studenten. Er zijn studenten die dat ook willen. Ja. He, dus je hebt een, uh, het is een enorme pluimage aan mensen die je binnenkrijgt. En uh, we willen ze naar de eindstreep helpen, op niveau. En, uh, en wij hebben gemerkt dat als je één schabloon kiest, ja, dat, dat werkt niet. En, uh, dus we, we, we proberen ons aan te sluiten bij hun interesse en uh, hmm. ja, hun carrièreperspectief. Ook niet iedereen wil onderzoeker worden die bij een universiteit studeert, er zijn mensen die willen. Ja, die willen arts worden, of die willen leraar worden, ja. of ondernemer. Of die hebben andere ideeën in hun hoofd. Dus ja. dat moet je gewoon ook dan had, je systeem op. Ik lees je over zin trouw vandaag een stuk van uh, uh, Mark Donaldson, volgens mij. Even kijken. Um, ja, Davidson, Mark Davidson, die met zoveel woorden zegt dat universiteiten op grond daarvan eigenlijk meer hbo's zijn geworden... omdat ze professionals leveren. Niet meer mensen die eigenlijk wetenschappen... Even, uh, zuiver onderzoek kunnen gaan doen... maar die een vak leren. Voor nou ja, dat is natuurlijk al heel lang. Natuurlijk. Je kunt tandarts worden of je kunt uh, arts worden. Ik bedoel, wat, wat is dat dan? Wat is daar voor wetenschappelijk nou. Een tandarts, hè? De tandarts. Ik bedoel, dat is natuurlijk toch uh, gewoon ook een doestudie. Ja. Maar lang niet iedereen die bij een universiteit gestudeerd heeft... wordt onderzoeker... En de, de, waarom zou je ze daarvoor... Je ja. moet ze gewoon zorgen dat ze een bepaalde ontwikkeling... in die vijf, zes jaar dat ze bij je zijn, doormaken. En het hoeft niet allemaal richting onderzoek te zijn. Dat kan ook gewoon in de breedte zijn. Dat mensen, dat als je een techniekstudie kiest... dat je ook iets leert over de geschiedenis... of over ethiek, of over talen. Dat je daar wat van meekrijgt. Dus gewoon in de breedte ontwikkelen is, is net zo belangrijk. Ja. En degene die graag de diepte ingaan... die wel onderzoeker willen worden... ja, die moet je de mogelijkheden geven. Dus die... Die pluniformiteit van, van dat systeem, dat vind ik heel belangrijk ja. om dat te ontwikkelen. En daar heb je als, als rector Magnificus van de TU in Eindhoven eigenlijk vol voor gekozen. Ja, om, om vol een soort, een gekozen. soort uh, Je noemt zelfs een revolutie in, uh, in education. Ja, ik, ik moet je zeggen dat uh, verandering in het onderwijs, er is niks moeilijker dan verandering in het onderwijs. Verandering in het onderzoek, je zet een potje geld klaar en iedereen gaat rennen veranderen in het onderwijs is heel moeilijk. Hè? Dus dat is dan regels gebonden, wettelijke regels, inspraakorganen. Het is heel ingewikkeld. Dus als je kijkt wat wij nu veranderd hebben in de jaartijd... Ja, dat vind ik echt een abrupt, abrupt change, wat ik daar, daar, daar ja. zei. Hè? Dat is echt een revolutie. vind ja. ik een revolutie. Ja. Nog twee dingen in wat je net zei, uh, Hans van Duin... dat die aansluiting van het VWO op het wetenschappelijk onderwijs slecht is. Ja. Hoe komt dat dan? Is het onderwijs dan zo, zo slecht geworden? Het, uh, nou ja, het voort, vo, eh, het, daar zijn we natuurlijk al heel lang mee bezig. Allerlei reparatieacties ja. vanuit de overheid ook. Er is het zogenaamde platform Beta techniek Daar krijgen miljoenen euro's ingestopt om dat te repareren. Zit hem er toch uiteindelijk in dat ik vind dat onze betere studenten... Dus, en dat zijn vaak toch de studenten die naar de TU's gaan... niet alleen naar Eindhoven, maar ja. over het algemeen, of de beta-studenten dat die te weinig uitgedaagd zijn op die middelbare school. En dan komen ze bij ons en dan gaat het er meteen de knalhard van, van, van langs. En uh, ja dat is enorm schakelen. Ze worden te weinig uitgedaagd. Dat vind ik, ja. ja dat Zou is toch het... wel een probleem. Ja, ja, ja. Nog steeds is dat zo, ja. ondanks alle reparaties. Ondanks de... alle reparaties, ja. Maar goed, we hebben, we hebben echt winst geboekt. Hè. We, universiteiten, dat zie je in Nederland... die hebben netwerken van scholen om zich heen uh, gevormd. Praten met die leraren, praten met de rectoren daar... Uh, om te kijken of je daar toch niet uh, wat aan kan doen. Dus, door, door, door die kinderen in de vierde, vijfde, zesde klas alvast naar de universiteit te halen. Dan kunnen ze eens kennis maken. Door mensen van ons naar scholen te sturen. Door bijscholing van, van leraren. Uh, dus we zijn er volop mee bezig. Maar uiteindelijk is dat, denk ik, de kern van de zaak. Te weinig worden ze, de goede studenten, uitgedaagd. Ja. Back up all my cares and woes. Feeling low Here I go I so Ja, en wat neemt dan uh, zo'n rector van een eerbiedwaardige uh, Alma-maat, in dit geval de Technische Universiteit uit Eindhoven, mee? Mijn gast Hans van Duin. Dit heeft u herkend als Joe Cocker. Met Jimmy Page samen. Bye, bye, Blackbird. Het is niet, Hans, door je studenten uitgekozen. Dit. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik zou je ervan kunnen bedenken. Ze mogen je opening. Dat zijn doen. grote vrienden, van die maar zo ver gaat het niet. Het is echt muziek waar je zelf van houdt. Ja, natuurlijk. Dat okay, zijn ja. mijn CD's die ik mee heb gebracht. En uh... vroeger zelf enthousiast gitarist geweest. Oh. Dus ik uh, ben uh, bandjes gezeten. Echt waar? Ja. Dat, was, dat was natuurlijk de tijd dat je echt leefde? Nee, dat is niet waar. Dat, dat no. dacht ik misschien. Maar, uh, maar goed, dus dit soort muziek, dat was mijn muziek: ja, De Blues. En ja. je hebt een rock and roll verleden? Eigenlijk meer een blues verleden. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Want wat is dan zo mooi aan blues? Nou, dat is gewoon het ritme. De, de loopjes heb je gitaar. Zo, super. En ja. het levensgevoel dat eruit spreekt. Ja, natuurlijk. Heerlijk, ja, ja. ja. Maar dat is toch juist altijd van <tankt> pijn en verdriet. En uh, ja, het wordt, maar... dat is toch altijd iets. Het huilt toch altijd in de blues. The howling wolf, I'm howling at your door, Z ja, zong dat die ik die Ja, absoluut. Dus. Uh, ja, ik, dat spreekt mij enorm aan. Dus dat gevoel. En ik hou nog steeds... Uh, eigenlijk zouden we deze zomer ook naar Chicago zijn gegaan... op een blues tour. Er is dus, uh, on, ongelukkigwijs niet van gekomen. Maar uh, ja, ik ben daar nog steeds ontzettend uh, ja. uh, gek op. Ja. Ja. Ja. Goed, misschien dat we um, dat later in deze uitzending... wel meer daarvan kunnen laten horen. Want je belooft in ieder geval tot twee uur te blijven. En je hebt dus een aantal... Uh, van je geliefde muziek in meegenomen. Hans van Duin. Vandaag, dus de opening van het academisch jaar. Uh, a revolution in education. Zo kondigde je eigen lezing aan. Laat ik even zeggen over die TU in Eindhoven: dat die gericht is op. dat die eigenlijk drie, drie speerpunten heeft: energie, gezondheid en slimme mobiliteit. De universiteit is nummer één in samenwerking met bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke instellingen. En zelf mag jij. Uh, ben je nu zeven jaar rector mag je na het volgende jaar, dus na twee termijnen, blijven. En dat is vrij uitzonderlijk. Je mag dan nog twee jaar langer blijven. En dat is alleen maar twee jaar, omdat je dan in 2015 met pensioen zult gaan. Uh, je bent er nu volgens mij 62. Je bent natuurkundige met een liefde voor wiskunde... en met name differentiaalvergelijkingen. Absoluut. Ik heb het ge gehoord. Je houdt van Feyenoord en van blues. Feyenoord? Ja. Ja, ik kom uit Rotterdam. Ja, dan moet je wel. Ja. Dat is jammer. Ja. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Ja. ja, dat ben je niet voor je plezier. <laughs> hè? supporter. Maar daar ontkom je niet aan als je er één keer aan begonnen bent. Dus ja. ja. Nee. Maar dan ben je ook wel trouw. Ja, en het schijnt dat de, de supporters van Feyenoord... Er zijn trouwere supporters dan Feyenoord ja. supporters. Nou ja, als ik in Nederland ben, als ik thuis ben... Ik ben af en toe op reis, maar als ja. ik thuis ben... dan ga ik altijd kijken naar de thuiswedstrijden. Ik heb samen met mijn zoon een uh, seizoenkaart. En dan, dan zien we elkaar weer eens en een beetje bijkletsen. En dan, uh, ja, dat is prima. Ja. Maar is niet, dat doe je inderdaad niet voor je lol? Of wel? Nou ja, ja, we hebben het verleden jaar best wel een aardig seizoen gehad. Maar het, het was een rampentijd, ja. ja. ja jongen, maar ja, je gaat toch daar naartoe. En, uh, Wat is dat clubliefde? Dat doen. is de blues. Ja, is dat, ja, dat is de blues, ja, absoluut. <tiedert> <tied> ja, nou, ok. Dan maken we het ook echt helemaal compleet, ja. <tied> Het is wel een hele lullige versie, jongens. Doe dat met... Dan heb ik toch veel liever een echte blues, hoor. Maar goed, dan leer je in ieder geval op die manier ook een klein beetje kennen. Ja. ja. Goed, we stellen de, de, de, deze hele week tot aan de verkiezingen... en doen we ook samen het lunch, uh, het uh, middagprogramma van de NCV... de vraag hoe Nederland er eigenlijk uit zou moeten zien. Hè? Wat is de toekomst van Nederland? Uh, waar liggen de kansen? En Dat doen we met een aantal mensen die zich daar actief mee bezighouden. Dat doe jij als rector natuurlijk. Mensen opleidend, technici, de ingenieurs van de toekomst. Uh, heel nadrukkelijk. Uh, dus dat, daar willen we het ook met jou over hebben. En we gaan je ook een stemadvies vragen... Ja, want dat is natuurlijk... Uh, dat heb je trouwens ook gegeven, trouwens, Annie. Nee, dat is niet waar. Niet echt. Nee, aan de studenten vandaag. Maar daar kom ik op terug. Ik heb wel gezegd dat ze goed moeten nadenken. Precies, ja. ja. ja. <laughs> dat snapten ze nog niet. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. Hans van Duin, hoe ziet eigenlijk de ideale student eruit? In jouw ogen. De ideale student? Ja. Dat is toch iemand die... Uh... Z zijn weg weet te vinden in, in, in de, de, de beschikbare tijd die we hebben. Zo'n vijf, zes jaar door, door zo'n opleiding. Uh, die niet heel erg monomaan is. Hè? Dus uh, gericht op één, zijn eigen studie. Maar die wat verder kan kijken dan zijn, zijn neus lang is. Die ook bereid is uh, wat, wat activiteiten te ontplooien na zijn studie. Zoals? Dat maakt niet uit. Nou, dat maakt niet zoveel uit. Dat kan sport zijn of besturen hm. of uh, culturele zaken. Dat, dat maakt me niet zoveel uit. Maar er, er zou toch iets moeten zijn... Ja, eigenlijk een ideale student is iemand die zich in zo'n jaar of vijf, zes... echt kan ontplooien, want je krijgt ze binnen natuurlijk... als ze net van zijn middelbare school komen, echt hartstikke jong... tot mensen die gaan ja, dan toch naar het bedrijfsleven, die gaan werken... die zwerven uit over de wereld. Dat je dat kan bereiken in, in, in hmm. vijf, zes jaar. Dat, dat, dat en, is en eigenlijk dat heel dat. veel gevraagd, hè? Ja, er wordt heel veel gevraagd, ja, absoluut. Dus de transitie is enorm, hè. en... Uh, en uh, kijk, had, ik heb net gesproken over de moeilijke overgang tussen de middelbare school en de universiteit. Het is uiteindelijk toch zo dat het eindproduct, als ik zo mag zeggen. Hè, dat moet natuurlijk toch internationaal concurrerend zijn. Zo'n ingenieur die wij, uh, of, of, of iemand die van de universiteit komt, zo'n master. in zo'n vakgebied. ja, dat, die moet concurrerend zijn met masters in Duitsland, in Frankrijk, in de Verenigde Staten, in China. Dus dat, dat, daar, daar kan je geen water in de wijn doen. Dus dat, uh, dat moet aan de maat zijn. Dus dat is echt een, uh, best een worsteling eigenlijk voor ons en voor die studenten. Dus daarom daar moet je samen uitzien te komen. En studenten die daarvoor openstaan en die daar echt ook energie in stoppen... en tegelijkertijd nog iets erbij doen, dat vind ik ideale studenten. Hm. Ja. En dat betekent dus dat die studie anders ingericht wordt eigenlijk nu? Ja, bij ons wel, ja. ja. En, en wat is de kern van die verandering? De kern van die verandering is eigenlijk dat er een, een veel grotere keuze voor de studenten komt. Ik zei er net ook, de, de, de, de studenten vroeger hè, moesten allemaal door dezelfde hoepels springen. Ja. Ja, je hebt nog steeds een aantal hoepels waar je doorheen moet als student... maar het zijn er minder dan vroeger en, en, en de vrije ruimte die je hebt... He, die kan je eigenlijk besteden naar min of meer naar eigen inzichten. Dus als jij theoretisch georiënteerd bent, kan je dit doen. En als je, afhankelijk van wat je wil gaan doen later... en wat je talenten zijn en je interesses, kun je dat, kun je dat invullen. Ik denk dat dat de grootste verandering is. Uh, tegelijkertijd geldt voor ons als universiteit als grote verandering... dat wij zijn uh, heel erg getraind in het zenden... Willen graag. Ik wil ook graag uitleggen, weet je, wel, over mijn vak, over die, die wiskunde. krijg je bord. Bord. Nog een vergelijking. En als ze dat niet hebben gehad, ja, dan weten ze toch eigenlijk niks. Dus dat moet er ook nog bij. He, dus je moet daar. Ik denk, de mindset, de verandering is, is toch dat studenten meer zelf aan de slag moeten. Dat dus is de tweede grote verandering eigenlijk. Meer, meer zelf, aan de, wat bedoel je daar? Nou, ja, meer, meer nou ja, gewoon meer zelf met, met, met projecten. Meer, meer zelf met opdrachten. En uh, niet luisteren naar de docent. En onderuit zitten. En een beetje aantekeningen maken. En het, zal, wel, uh, het ja. zal mijn tijd wel duren. En ik, ik zie wel op tentamen. Maar gewoon actief zijn. Uh, terwijl ze bezig zijn. Hè. Dus ik heb ook vanmiddag gezegd. Het motto is. Je, geeft je, je meldt je aan. Je doet mee. En je maakt het af. Hè. Dat, is, dat is waar het om gaat. En dat klinkt. Eigenlijk heel vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet. Nee. Helemaal niet. Heel veel studenten zitten erbij en kijken ernaar en, en, en zien wel. Hè? Dus dat, dat zal niet meer gebeuren. Dus dat is, uh, een grote, dat is echt een grote verandering. Maar Dat, dat, je, dat verandering. ga je dan dus afdwingen. Dat, dat ga je het afdwingen, afdwingen ja. nu dat ze werkelijk actief worden. Vanaf het begin af aan. En die passiviteit. Of, of zelfs het specialisme. Nee, dat, ja, dat, dat, dat, zelfs dat wil je niet. Dat, dat mensen monomaan zijn. Terwijl, dat zijn misschien juist ook wel. De, de specialisten van de toekomst. Nou ja, dat kijk, denk ik dan. Uh, wij, uh, wij hebben veel monomane mensen in, in, ja. in, in onze kringen. En dat die, die, die is ook prima. We hebben veel te weinig meisjes. Ja? Dus wij proberen toch de zaak wat te verbreden... dat je ook andere doelgroepen uh, aantrekt. En niet alleen iemand die onderzoeken We worden in elektrotechniek. Misschien wil je wel bij ons elektrotechniek komen studeren... en daar later in het management bij Philips in gaan. Hè, ja. Of zoiets. Dus dat, dat die, die mogelijkheid wil je ook bieden. Dus dat, dat die verbreding zit in ons systeem. En, uh, maar, maar eigenlijk wat ik wilde zeggen is... dat, dat je, je wil die studenten eigenlijk veel meer zelf laten, laten, laten doen dan vroeger. Uh, snap je wat ik bedoel? Dat... Ja. dat, dat uh, Twee keer drie kwartier luisteren naar een meneer of mevrouw. Je maakt je aantekeningen of je zit een beetje te kijken. En nou, je ziet wel, je doet tentamen. En je mag drie keer, vier keer her doen. Nou, uiteindelijk haal je zo'n vak. Ah, dat is natuurlijk een mentaliteit die erin geslopen is. Daar willen we vanaf. Dus Daarom is het motto, je geeft je op voor een vak. Je mm. doet mee, je doet actief mee met de projecten. Tussendoor toetsen. Als je je tentamen niet gehaald hebt, dan doe je het hele vak weer opnieuw. Ja, en dat is natuurlijk alsof je blijft zitten, zal ik maar zeggen. En uh, eh, dus opgeven is uh, meedoen is afmaken. Mm. Ja. Nou, dat, dat is, wordt volgens mij ook wel al lang voorbereid nu in het lager onderwijs, basisonderwijs. Ik weet, ik, ik weet niet hoe het in het voortgezet onderwijs is, maar wat ik van mijn dochtertje van acht op een lager school merk is dat ze daar ook al dat soort... Die je die moet al workshops geven bijvoorbeeld, dat ja. soort dingen. En nou Hun ja, eigen projecten op touw ja. zetten, en, uh, daar zit ik enorm van te kijken. Wat ze allemaal kunnen, ja, ja, ja. absoluut, ja, ja, zeker. Nou goed, bij ons is dat natuurlijk op een ander niveau. Maar, ja, dat... maar, maar goed, je wil in ieder geval uh, gewoon naast uh, het, het volgen van die vakken... wil je, wil je zelfwerkzaamheid eigenlijk bevorderen. Ja. En, en daar, daar moeten we achterheen zitten, dat wij niet het allemaal overnemen. Hmm. Soms heb je van die studies, daar lees je dan over, die hebben wij niet in Eindhoven... En dan hebben ze zeven contacturen per week. Dan denk je, hoe kan dat nou, weet je wel. Maar wij hebben studies met 36 contacturen per week. Dus dan blijft er van verder geen tijd over. He? Dus daar moet natuurlijk iets tussen zitten. Dat je zegt, nou, je hebt zoveel uren dat je in contact bent met een docent... en de rest ben je bezig met dat vak. Dat, dat zou je willen bereiken. Dat ze dan ja. ook echt serieus bezig zijn met dat vak. Dat vind ik een grote verandering als we dat voor elkaar krijgen. Dat ja. zou echt belangrijk zijn. Ja. En dat is nu ingezet. Dat is eigenlijk met dit jaar, dat is is met dat dit een, jaar ingezet. Je hebt een ja. nieuwe soort bachelorstudie. Ja, we hebben, dat noemen Eerst... dat bachelor college. Waarin, waarin we al die bacheloropleidingen verzameld hebben. Een nieuw onderwijssysteem. En, en dat is eigenlijk de kern van de zaak. Ja. Um, je zegt ook met zoveel woorden eigenlijk dat, dat de rol van de ingenieurs... misschien heeft het daar ook wel mee te maken... zal anders worden in de samenleving, in de toekomst. Wat nou ja, is dan dat, de toekomst dat, dat, van de ingenieur Van in jouw Ja, oog? goed, dat is... Uh, Kijk, de ingenieur van de toekomst, die bestaat niet. Hè. Er is niet zoiets als de ingenieur van de toekomst. Daar heeft vanmiddag ook bij ons Martin van Pernis over gesproken. Maar er zijn natuurlijk vele types ingenieurs van de toekomst. Er zijn mensen die... Wat is het beeld dat hij dan schetste? Nou ja, hij, hij, hij liet ook zien dat, dat bijvoorbeeld uh, het, het, het werken tussen disciplines... Hè, dat dat zo belangrijk is... De uh, human factor of technology, dat dat zo belangrijk is. He, dat was je, terwijl we vroeger dus bezig waren met technologie en dachten: nou ja, zoek het maar uit verder, maatschappij. Is dat nu veel geïntegreerder? Wat gaan mensen ermee doen en waarom willen mensen dit mm -hmm. hebben? Dus dat, dat wil je ook in je, in je onderwijs laten doorklinken. Dus die crosslinks, laten we zeggen, tussen disciplines, dat, dat, is, dat is erg belangrijk geworden. Mm -hmm. Dus de, de, de, het monomale, laten we zeggen, binnen de, de, de disciplines. Dat vervaagt hè, als die lui gaan werken. Dan, dan heb, je, heb je werktuigbouw gestudeerd. Maar je, je ontwerpt een auto. En er zijn ook gebruikers van die auto. Dus daar moet je mee kunnen communiceren. Dus dan heb je ook met psychologen te maken. Ja. Ja. En uh, je hebt met elektrotechniek te maken. Je hebt met software te maken. Dus er komen allerlei disciplines bij elkaar. En dat wil je ook in je opleiding laten doorstaan. Dat is natuurlijk ook ja. heel opwindend. Maar dat is ook de reden waarom jullie... Dat is jullie... hartstikke spannend. Bijvoorbeeld... Dat, is echt, ja. Ja. Maar dat is ook de reden waarom jullie bijvoorbeeld uh, sociale wetenschappen... Uh, of daar programma's voor hebben ja, ja. Uh, uh, ontwikkeld uh, aan jullie eigen universiteit. Zeker. Dat is nieuw. Humanitaire wetenschappen gaan meedoen. Ja, social sciences en humanities, zoals we dat noemen. Dus uh, dat, dat, dat, dat zijn zeker ook zaken waar ingenieurs... ook de harde ingenieurs kennis van moeten hebben. Dat, dat is ook wat het bedrijfsleven vraagt. Hè? Dus, uh, en ik vind het ook een hele goede verbreding van, in de opleiding. Hm. Verder kijken dat je reus lang is. Ja. Die meer vrouwen, hoe gaan die er komen? Ook langs die weg misschien? Ja, langs die weg. Maar ik denk ook dat je toch meer, meer vrijheid van, van onderwerpen, meer diversiteit. We hebben onze groei, studenten-Instroom groeit, dat is mooi. En die groei zit in vrouwen, de meisjesstudenten studenten dus. Je weet nooit, je draait aan die knoppen en waar het op uitdraait. Maar het, het is nu in ieder geval ziet er goed uit. Dus laten we hopen dat dat ook hmm. zo doorzet. Uh, maar uh, ja, we hebben een aantal opleidingen bij BMT, dus Biomedische Technologie, wat meisjes trekt. Er zijn een aantal van die uh, uh, opleidingen die tussen disciplines zitten, die aantrekkelijk zijn voor meisjes. Ja. Hmm. Er is bijvoorbeeld dan ook een opleiding die we hebben... dat is psychology en technology. Dus in het Engels. Dus Dat is de interactie tussen eigenlijk mens machine. Dat is echt ontzettend belangrijk. Hoe mensen met apparaten omgaan. En hoe je je, je, je iPhone designt. Dat het een prettig apparaat is. Dat is niet alleen technologie... maar dan moet je ook weten hoe mensen dat gebruiken. En, en daar kennis van hebben. Dat vinden ook met name meisjes leuk. Om, om daar, daar, hè, dat is iets anders dan de soldeerbouw. zal ik maar zeggen. Ja. Ook, ja. Mm, dus dat kan vanaf nu ook... in Eindhoven. Ja. Je, je, je um, zei... Hans van Duin... van middag om vier uur... Of na vier in, je, in jouw toespraak... bij die door studenten ge georganiseerde... opening van het Academisch Jaar in Eindhoven... dat de TU... een universiteit is, primair. Dus het gaat... primair om de studenten. Ja. Me ja. Meer... dan om de research. Terwijl... Als het gaat om ambities en uh, reputaties... dan is juist ook Zeker. het onderzoek van, van uh, minstens zo groot belang. Vind je dat echt minder belangrijk dan het onderwijs? Nou ja, dat kijk, ga je natuurlijk nu niet zeggen, dat snap ik ook wel. Maar... Nou ja, ik vind wel, als je kijkt naar onze beste hoogleraren... dat zijn ook hele goede docenten. Hè, dus hmm. uh, die, die combineren dat. Maar, maar daar heb ik zelf aan moeten wennen, aan dat idee. want ik zelf natuurlijk heel mijn leven rondgelopen op, op universiteit. Niet alleen in Eindhoven, maar op andere plaatsen in Nederland. En toch een beetje zo'n universiteit altijd gezien als... Ja, een soort onderzoeksinstituut... waar toevalligerwijze ook nog jonge mensen Precies. in rondlopen. Hè? Ja, dat, is, dat is wat je als hoogleraar wil. Zo nou zie je ja, dit. Uh, zo zie je dat. Zo, zo, je dat, je zo zag zelf... ik dat in ieder geval. Ja, nee, nee, ik was ook ja, niet, nee. niet de enige. En toch als rector. En, en je, wordt natuurlijk, je kijkt naar die cijfers en wat is er dan eigenlijk aan de hand... Denk je van ja, er zijn natuurlijk uiteindelijk neergezet om mensen op te leiden. Dat vraagt de overheid, dat vraagt de industrie, de maatschappij. Wij zijn er om mensen op te leiden. En wij dan toevallig om ingenieurs op te leiden. Om die goed op te leiden heb je onderzoek nodig. Om die heel goed op te leiden heb je heel goed onderzoek nodig. Maar dat is wel de volgorde. Hmm. Dus het is niet zo dat het een echt belangrijk is. Zo, zo moet je dat niet zien in die termen. Maar je hebt gewoon het een nodig voor het ander. Maar het, is wel, het draait wel om die studenten. En om de jonge onderzoekers, de, de, de promovendi... en de ontwerpers die, die, die, die er zijn... die op te leiden, daar draait het bij een universiteit om. Ja. Maar ja, dat is toch... Kijk, als je de krant leest, die, die klaagzangen van je collega in andere steden... Ja. De, uh, universitaire steden, dan gaat het allemaal over het geld dat naar fundamenteel onderzoek moet. Dus die, die hè, de universiteit als bolwerker van het onderzoek... dat uiteindelijk Nederland als innovatieland zal redden. Nou ja, ik dus vind bij... dat... Uh, kijk, nou ja. wij kunnen natuurlijk ook al het geld gebruiken... en we, hebben ook, we moeten ook bezuinigen in Eindhoven. Dus dat... dat... Ik kan zo'n verhaal ook ophangen, begrijp je? Dat uh, klaagzang, dat, dat is niet zo moeilijk. Want we, we gaan ook door moeilijke tijden, laten we dat... Ik wil er alleen niet vanmiddag over spreken... maar we gaan wel degelijk door hele moeilijke tijden. Ik vind dat als je praat over innovatie... onze belangrijkste bijdrage aan in innovatie zit hem in de mensen. In de mensen die wij opleiden. Hmm. En niet meer en niet minder. Ja, dat er vanuit uit ons onderzoek af en toe is een leuk bedrijfje start. Of, dat is allemaal prachtig, dat willen we ook bevorderen... En, Klima, maar het zit hem natuurlijk, de bulk zit hem natuurlijk in de mensen. He, er zijn zoveel duizend ingenieurs die wij per jaar gewoon bieden aan de maatschappij. Dus je dus draait het, het, het niet in om. Dus het gaat niet om het onderzoek dat gedaan wordt. Maar het gaat om de mensen die in staat zijn om, als ze eenmaal een rol spelen in de maatschappij, om innovatief te blijven werken. Ja, daar gaat het, dat, daar dat gaat om. Heel belangrijk is, dat. En is daar, daar, Eindhoven, In feite is dat onze, in onze belangrijkste bijdrage. Ja. Dus daarin is Eindhoven ook uniek. Nee, dat is, dat, het is Eindhoven niet uniek in, maar dat, is, dat vind ik toevallige wijze. Maar er zullen er meer van mijn collega's dat vinden. Maar ja, je bent gewoon als, als, als instelling beter om mensen op te leiden. Ja. En om mensen goed op te kunnen leiden moet je onderzoek doen. Want je wilt ze dat meegeven, hè? state of the art. En die technieken meegeven en daarvoor doe je dat onderzoek. Ja. En als je, Nederland heeft ook prachtige onderzoeksinstituten... Ik heb er op Zelf heb je in Amsterdam heb ik op het Centrum voor Wiskunde en Informatica gewerkt. Er liepen geen studenten rond. Op een gegeven moment had ik het wel gehad... want ik wilde toch weer terug naar een instelling met studenten. Maar daar kan je verkiezen. Maar bij ons geef je onderwijs en dat is belangrijk. En dat je goed onderwijs geeft is belangrijk. Hm. Hoe, hoe zorg je er eigenlijk voor dat de hoge niet alleen dus goed zijn in hun vak, want dat moeten ze... maar dat ze ook goede docenten zijn... Kun je, dat sturen? kun je dat aansturen als, als rector? Nou ja, bij, uh, nou, niet als, ja, als rector, maar nee, als, je... als instelling. We hebben in VSNU-verband... het is de vereniging van alle universiteiten in Nederland... hebben we afgesproken dat bij vaste aanstellingen... Bij, uh, als, als universiteit-docent moet je je BKO halen. Dat is je basiskwalificatie onderwijs. Dus je, je moet iets laten zien dat je wel degelijk onderwijs kan geven... Maar ja, dat is eigenlijk toch een soort norm uh, waarbij waar je graag wat boven wil zitten. Dus je, je, je moet er wel aandacht aan geven. Ja, je moet echt aandacht geven, ook in, de, in, de, in het management van je, van je instituut. Dat onderwijs geen ondergeschoven kindje wordt uh, ten opzichte van het onderzoek. Dat dat wel heel belangrijk is. En dat het meegewogen wordt bij bevorderingen en dat soort zaken. Ja. We gaan straks na... Het, zometeen komt er een hoorspel aan natuurlijk... Uh, dat is altijd ongeveer kwart voor één. En uh, daarna hebben we nog wel... Kijk, we willen eigenlijk weten hoe Nederland toch... Of het nou wel gaat lukken met Nederland... Als kennis-economie met die innovatie... Dus daar ga ik je nog wel uh, meer dingen over vragen. Maar we willen ook weten hoe het nou staat met de relatie met de politiek. En de universiteiten, dat lijkt me heel belangrijk toch nog op door te gaan. Want er komen verkiezingen aan. En, ja. uh, en dan willen we graag weten wat als je echt het fundamenteel onderzoek en universitair onderwijs ter harte neemt. Waar je dan eigenlijk op moet stemmen. Dat zou ik van jou wel willen weten. Europa lijkt me nog een belangrijk thema. Dus dat zijn de dingen. En de schoonheid van techniek. Oké. Okay. Want wat is, waarom zou je eigenlijk. Ja, het willen ambiëren. Vrouwen sowieso al niet. Ja, als er psychologie bij komt. Maar, maar ja, goed, dat zijn een ja, paar dingen is die. Is dus van het de image van het vak? Ja, zeker. Ja. Um, schoonheid van, van het ingenieursbeheer. Misschien, misschien, misschien kun je me nog wel uitleggen wat dan de schoonheid van een differentiaalvergelijking is. <laughs> of is dat heel moeilijk? Dat is heel moeilijk, zo uh, zonder papiertje. <laughs> zonder, zonder krijtje. Zonder krijtje, ja, ja. ja maar ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk. De, wat dat betreft. Uh, uh, Kijk, een vergelijking die ik bestudeerde... die beschrijven eigenlijk, dat is de, de, de wiskundige taal... om fysische processen, stromingsprocessen okay. bijvoorbeeld, te beschrijven. Ja, ja. En wat ik er mooi aan vind, is dat je dan heel compact... heb je die vergelijking en je gaat daarmee aan de slag... en je peutert er informatie uit. En informatie over die stroming, over temperaturen... Ja. over drukken, over snelheden. Ja, ja. Nou, dat vind ik echt ontzettend spannend. Dus dat wat beweegt, wat niet te vangen is, dat kan ja. je vangen in een formule... In de vergelijking. Ja. Ja, niet in de formule, in een vergelijking. <laughs> dat is iets anders. Ja, dat, ja. Goed, ja, ik, ik begin bijna. Ik was niet. Eh, nou ja, goed, ik ga niet, niet uitweiden. Maar dat, dat, nou, dat zijn de onderwerpen die na één uur nog aan bod zullen komen. Ik nodig iedereen uit die uh, ervaring heeft met de universiteit. of er een visie op heeft. om daarover uh, commentaar te geven. Dat kan natuurlijk via de telefoon 0800 1121. Dan kunt u in gesprek raken met Hans van Duin. als u dat wilt, of via e-mail casaluna Apenstaartje, ncrv.nl. En er stond ook een stuk in de uh, Volkskrant vanmorgen dat om uh, commentaar vraagt. Waarschijnlijk uh, dat, dat, dat er een soort afrekencultuur heerst nu vanuit de politiek over de universiteit. Nou, allemaal onderwerpen uh, gaan we behandelen na de klok van 1 uur. Tot zometeen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En jij jij. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 66, 1974. Doen. Wij komen je bezoeken. Dag vader. Uh. Kijk eens wat we voor u meegenomen hebben. En hier sint. Ah, dank je. Zal ik hem hier maar op het nachtkastje neerzetten? Als daar nog plaats is. Hoe weet u dat ik hier ben? Kees heeft ons opgebeld. Mm. Hoe gaat het? Belaas. Hoe blaasers? Gewoon, ja. Blaasers. Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Dat kan een ander ook niet. Geen zin in je pijp. Nee. Ik heb geen zin in mijn pijp. Dat hoesten is nieuw. Ja, dat is uh, nieuw. Weten ze wel wat het is? Ze weten het niet. Of ze zeggen het niet. Het zijn eendvogels. <lacht> ja. Dan hoef je niet om te lachen. Zo leuk is het niet. Uh. Heb je pijn? Nee, pijn heb ik niet. <coughs> <coughs> Wilt u misschien een glaasje water? Of, of een glaasje vruchtensap? Nee, dank je. Ik, ik heb al genoeg gehad van die rommel. Slaap je wel? Nee. Ik heb een rot gehad. Je hebt zelfs tegen mij gezegd dat je geen moeite moet doen om te slapen. Maar alleen proberen lekker te liggen. Hoe kan je nou lekker liggen als je de hele dag al ligt? <lacht> <tied> Je moet er niet aan denken dat je ook zo wordt? Nee, dat hoop ik ook niet. Maar je denkt toch niet dat ik zo word, hoop ik? was bestolen. Hij begaf zich naar een braakliggend terrein waar de groep die de diefstal had gepleegd bij elkaar stond. Een stuk of zes jongens en meisjes. Ze luisterden koel, cool, wat spottend naar zijn beklag, wat hem een gevoel van grote onzekerheid gaf en steeds nederiger maakte. Ten slotte haalde een van hen een meisje met een ijzeren bril iets uit haar zak en reikte hem dat aan. We zullen hem schadeloos stellen, zei ze tegen de anderen. Hij dacht dat het een gouden munt was... maar het was een waardeloos verouderd muntstuk van tien penny. Beklemmend was dat ze onbewogen naar hem bleven kijken. Ze putten zelfs geen zichtbaar plezier uit zijn vernedering. Hij werd wakker en sliep weer in. In een tweede droom had hij alleen te maken met de leider van de bende... en een wat vage figuur wat meer op de achtergrond. Hij beklaagde zich dat zijn fiets was gestolen. De jongen luisterde spottend. Ten slotte zei hij, die fiets komt terug alsof hij een aalmoes gaf. Hij klampte zich aan die belofte vast... en ging telkens kijken tot hij hem een paar uur later... inderdaad in een kuil achter zijn huis aantrof. Zullen we dan maar beginnen? Eerst dit. Uh, Slotenmaker heeft hier gisteren... tien exemplaren van zijn nieuwe sprookjesboek gebracht. Drie voor de bibliotheek en voor ieder van ons één... als dank voor de hulp die hij hier gekregen heeft... Het spijt me, maar ik zal dat niet aannemen. <laughs> Waarom niet? Omdat ik vind dat wij als ambtenaren geen geschenken in ontvangst mogen nemen. Je bent bang dat je dan omgekocht wordt? Ik ben niet bang dat ik omgekocht word, maar dat het risico bestaat... dat de heer Slotemaker als hij een volgende keer weerkomt... met meer égards behandeld wordt dan andere bezoekers. En dat wil ik voorkomen. Ik zou dat niet terecht vinden. Dat gebeurt dan ook niet. Ik vind het heel prettig om dat te horen, maar ik ben daar toch niet gerust op. Goed. Zijn er nog meer onder jullie die op dat standpunt staan... Ik wil het wel graag hebben, hoor. Ik zal de sloten maken heus niet anders om aankijken. Ik wil het ook wel hebben. Ben je er dan ook tegen als je een overdruk van een artikel krijgt. Ik hoop niet dat jullie denken dat het zich tegen jullie richt. Ik vind alleen dat ik het voor mijzelf niet kan verantwoorden. Ik vind het een honorabel standpunt, maar ik deel het in dit geval niet. De plaatjes zijn in ieder geval mooi. Dan zullen we nu de vergadering maar openen... Punt 1 van de agenda. Het is net echt. Punt 1 van de agenda dus. Jullie hebben van mij een voorstel gekregen voor een herschikking van de verantwoordelijkheden, een wijziging van het roleersysteem en een verschuiving in de controle om te voorkomen dat de machine vastroest. Ik heb geprobeerd de werkzaamheden zo eerlijk mogelijk te verdelen. Zeg het me als je het er niet mee eens bent: alles staat ter discussie. Niemand op bladzij 1? Geen bezwaren? Geen bezwaren. Niemand op bladzij 2. Geen bezwaren. Geen bezwaren. Niemand op bladzij 3. Geen bezwaren. Geen bezwaren. Niemand op bladzij 4. Geen bezwaren. Geen bezwaren. Dan is punt 1 aangenomen. Punt 2. Het vorige jaar is op voorstel van Bart afgesproken dat de rondcentbriefjes geuniformeerd zullen worden. Niemand heeft zich daaraan gehouden. Bestaat er wel of geen behoefte aan? Moeten we erop terugkomen? Bart, heb je nog steeds behoefte aan? Ik moet je zeggen dat het me niets kan schelen. En dat een stuk als dit mij doet denken aan een kleuterklas. <lacht> of anders aan niksenachtige toestanden. Het spijt me, maar ik moest dat even kwijt. Maar hoe denk je over de regeling? Ik heb al gezegd dat hij me niets kan schelen. Mijn bezwaar geldt niet zozeer de wijze waarop hier gediscussieerd wordt, maar dat iedereen maar in allerlei discussies betrokken wordt en dan ook nog gedwongen wordt om zijn mening schriftelijk kenbaar te maken. Het staat me tegen de borst. En ik vind dat jullie dat wel eens mogen weten. Wat staat je nou eigenlijk tegen, Bart? dat wij onze mening moeten zeggen of dat jij je mening moet zeggen. Dat vroeg ik me ook af. Het lijkt wel alsof je het niet nodig vindt dat iedereen van alles op de hoogte is. Nou, oh, ik kan Bart wel volgen, hoor. Ik vind ook dat er best wat meer aan onszelf kan worden overgelaten. Dank je, Tjitske. Maar daar heeft Maarten geen bezwaar tegen. Waar heb je dan eigenlijk bezwaar tegen? Ik heb er bezwaar tegen dat ik bij alles wat hier gebeurt... mijn standpunten op papier moet zetten. Daar ben ik te onzeker voor. Ik weet het vaak niet. En ik wil me niet vastleggen. Maar daarvoor heb je toch een wetenschappelijke opleiding gehad? Dat is toch je opdracht? Als Bart moeite heeft met het formuleren van een standpunt... dan hoeft hij geen standpunt te formuleren. Niemand van ons hoeft meer te doen dan hij kan. Maar ik vind het van belang dat iedereen wel op de hoogte is van wat er omgaat. Voor ons vak is er geen opleiding. De weg die tot voor kort bewandeld is, is doodgelopen. Het is zaak dat we een nieuwe weg vinden als we ons willen handhaven. Dat kan niemand alleen, we moeten dat samen doen. Alleen zo krijgen we een stevige basis van waaruit we verder kunnen. Als ik het zo belangrijk vind dat alles wat ieder van ons doet, circuleert, dan is het in de eerste plaats de bedoeling dat de anderen daar kennis van nemen. Niemand is verplicht daarop te reageren. Alleen als hij of zij een andere mening heeft, moet die ter discussie worden gesteld. En dan is iedere mening even belangrijk, ook als ze geen meerderheid haalt. Voor dat we nu even pauzeren en een kop thee drinken. Doen we dat hier of gaan we naar beneden? Ik haal het wel even. Ik help je wel. Nicolien heeft een gembertaart voor ons gebakken. Geweldig. Dat doet ze zeker om ons om te kopen. Juist. Maar je hoeft je stuk niet te nemen. Ik wel, hoor. Heb jij een mes, Joop? Wil je Nicoline daar heel hartelijk voor bedanken? Ik vind het werkelijk bijzonder aardig van haar. Ik zal het doen. Sien, wil jij de taart aansnijden? Ik? Dat moet jij doen. Uh, eigenlijk moesten we met z'n achter zijn. Dan doe je toch of we met z'n achter zijn. Dan krijgt je vrouw ook een stuk. <laughs> Dat is een goed idee. <treeks> Niksenachtige toestanden... Hij probeerde te begrijpen wat Bart bedoeld had, maar hij begreep het niet. Bedoelde hij dat hij deze vergaderingen hield voor zijn eigen glorie? Hij voelde medelijden met zichzelf... terwijl hij zich tegen die veronderstelling verweerde. Geen democratischer man dan hijzelf. Geen andere bedoeling dan een nobelen. Mensen de gelegenheid geven zich uit te spreken... kritiek te hebben, teamgeest te kweken. Maar zijn verweer nam zijn verslagenheid niet weg. Hij was dieper gekwetst dan niet verwerken, kom. We hebben de agenda nog niet afgewerkt. We zullen dat ook maar niet doen... om te voorkomen dat er ook nog een Watergate komt. Zo moet je mijn opmerking toch niet opvatten. Ik vat je opmerking op zoals het bedoeld is. Maar waarom heb je dan niet gevraagd wat hij bedoelde? Dat was zelfs niet bij hem opgekomen. Hij miste daar de wendbaarheid voor je. Het zou ik niet geholpen hebben. De trap was gegeven. Hij zou hem tot in lengte van jaren blijven voeden, Ook als Bart hem op zijn knieën om vergiffenis zou smeken. Dag, vader. Wel gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank je kind, dank je. Dag vader. Dag jongen. Kijk eens wat we voor u meegebracht hebben: rode roosjes. Dat is aardig van jullie. Zijn jullie met de fiets gekomen? Ja. Voor En toen langs het Nijdermeer. Ah. Ja. Dat is een mooie route. Heb ik alleen steeds meer verpeste auto's. Ja. Dat zal wel. Huh? Toen jij een jongen was, was het mooier. Ja. Ja, toen was het mooier. Kijk eens. Ik zet ze op je nachtkastje. Dat is mooi, kind. Dank je wel. U hebt ook al bloemen gehad? Ja. Die heb ik van de zusters gehad. Wat aardig. Ja. Het zijn aardige zusters.